Volg door Hart van Nederland en het shownieuws jaaroverzicht. Dus pak de oliebollen erbij. En vier en nieuw met zes.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 tankstations houden rekening met een run op de benzinepomp nu de accijns over een paar dagen omhoog gaat. Daarom hebben de pomphouders extra ingeslagen voor automobilisten die nog even voor de oude prijs willen tanken. Vanaf donderdag gaat de prijs voor een liter benzine met 5 cent omhoog, diesel iets minder. D66-leider Rob Jette zegt diep geschokt te zijn door het bloedbad in Suriname. Daar stak een man negen mensen dood, onder wie een paar van zijn eigen kinderen. Jette wenst alle betrokkenen veel sterkte toe. Wat de man bezielde is niet duidelijk. Surinaamse media melden dat hij door het lint ging naar een ruzie met zijn vrouw. De politie heeft in Rotterdam gisteravond twee mannen opgepakt... na een schietincident bij een restaurant. Dat meldt regiozender Rijnmond. Ze zouden ruzie hebben gehad... en werden bij hun aanhouding door agenten onder schot gehouden. Een derde man meldt... Heelde zich met een schotwond in het ziekenhuis. In de gevangenis van Vught is een medewerker neergestoken. Dat meldt Omroep Brabant. Het gebeurde vrijdag op de afdeling voor veelplegers. Mensen die al vaker zijn opgepakt. Het afgelopen jaar gebeurde er van alles in de gevangenis. Zo werden medewerkers gegijzeld. Sticht iemand brand en werd een advocaat aangevallen. Op veel plaatsen zonnig bij 2 tot 6 graden. De wind is zwak uit het noordoosten. Vanavond op steeds meer plaatsen mist. Morgen veel bewolking bij 2 graden in Limburg tot 7 aan zee. Dat was het nieuws van 538. Weekendverkeer door vrienden van Flitsmeister. Dan 1 vertraging op de A76 richting de Duitse grens, dichte baan. En een klein kwartier vertraging. Veel sterker als je daarin staat. 1 controle op snelheid gemeld ook op de A1 naar en richting EMS En remmen bij 28,8.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 Jok van Hout, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Stapelkorting tot 40 euro met de Winterdeals. Online. Het is kerstzeel bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin.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 En met de nacht verdwijnt 130 op de vluchtstrook Om bij jou te zijn Ik ben niet gek en maar ook Is weer schoon Maar ik ken mezelf en wil dit niet kwijt 130 op de vluchtstrook Zolang we samen zijn Met een last van hyperventilatie Ik dacht altijd, echte liefde, dat bestaat niet Maar schijn me drie, kijk hoe Cupido weer aanschiet Zoveel frustratie, en luister Ik, ik wil niks liever, ben verbind door je liefde Ja, en als je me mist Laat het me weten, te de sample dat ik ga ga ga ben Ik voel dat je niet loopt. En met de nacht vertrouwen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 ik wil niks liever dan verbinden je lief met ja. je anders je mist. Laat het me weten, zet de zender, dat ik down down down ben. Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht vertrouwt. 130 op de vluchtstro. Om naar jou te zijn. 538, Party, top 1000. 716. Stupid Disco 716. Ben jij ook gemaakt in de Spiegelbeeld? De 538, Party. Denk je misschien gemaakt in spiegelbeeld? Bedoel je dan hè? Dat, je, dat je ogen op je tenen zitten of zo? Ja, nou, dat heb ik waarschijnlijk met de oude nieuws. Zo rond drie uur s'nachts. Dan zitten mijn ogen op mijn tenen, dan zit mijn geweten in mijn rechte broekzak en dat soort dingen. Zou kunnen. Het zit net even wat anders. Eddie Iglesias die heeft dit. Uh, die heeft situs inversus. Heb je misschien nog wel eens van gehoord? Het is een aandoening, uh, ja, waarbij eigenlijk je organen gespiegeld in je lichaam liggen. Dat is verder niet heel gevaarlijk, maar ze zitten eigenlijk precies op een andere plekken in je lichaam dan ja, dan normaal de bedoeling is. Uh, ja, uh, laat ik zo zeggen, Enrique Iglesias, zijn organen liggen in spiegelbeeld. En zelf is Enrique Iglesias denk ik ook niet heel ontevreden over zijn eigen spiegelbeeld. Dus dat spiegelbeeld dat zit wel goed bij, je, uh, Enrique Iglesias. Je hoort hem nu op 715 in de party tot 1000 bij 538. Mepaste. Nee paste. La de saa en Enrique Iglesias. Te pido mil disculpas. Es que mereces una explica. La pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba nos sorprendió la locura. No la agarré conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del rol, de la cerveza y el de un peñón. Y hecha a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Me dejé llevar por la música y la emoción. Y se me salió de la mano toda esta situación de yo quería contigo y terminé con ella la zag y llegaba de stad. Ik culpa tengo yo que stad, también sea je me de el humo de la juca y la champaña a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé Me pasé de copas. Ik moesten slapen met je en ik werd wakker met je. 538. Party top duizend. 714. We are the children of the night. And fight for the future of our nation.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 714. De 538 Party. Toch thuis Ben jij binnenkort net zo blij als? Manon uit Haarlem een hele goede middag. Ik ga voor Irene Moors. Is het Irene Moors? Nee. Nee. Manon! Je hebt gewonnen. Je hebt 10.000 euro. Oh, ik kan me heilen. Vanaf morgen de eindejaarseditie van de 538 stemjacht. Eén stem en 10.000 euro die van jou kan zijn.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 Is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Altijd belaka. Is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag Zeggen mensen en ze hebben gelijk Het hek gaat eventjes open Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen En ze hebben gelijk Wat dat, tjaka, is er fijner money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Dat maakt vandaag niet uit Een outfit belangen Is er fijner money in mijn zakken ik ben in de keuken, een ontbijtje voor de strijder aan het maken en ze heeft gelijk We zitten samen aan de tafel te genieten en ze stelt niet te vragen over gisteren en ze heeft gelijk Ja, ze heeft gelijk Nou, heb ik Van CX tot ik neem je mee De 508 Party tot 1712 I'm on five in the evening I'm all up in my feelings I so call your phone because I can't get enough And I got work in the morning Early early in the morning Only sleep when I'm living it up Don't worry, I'll take it to the hard way My body wants to be fish one big This is a stark change Here we go, I'm This is a thousand more Christina Aguilera, Car Wash 711. De 538 Party Top 1000. Ja, heerlijke schoongepoetste auto op de zondagmiddag. Wat wil je nog meer, Christina Aguilera? Het nationale aftelmoment naar het nieuwe jaar... in de vorm van de dikste partyhits. De duizenddikste partyhits, om precies te zijn. De Party Top 1000. Dua Lipa hoor je zo meteen. Misschien heb je dit wel gemeen met Dua Lipa. Mocht je dan denken, haar looks? Dat bedoel ik niet. Mocht je denken, haar stem? Dat bedoel ik ook niet. Wat het wel is hoor je zo. Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Even bellen met Petri Eerschop. Freddy Mercury blijkt een uh, geheime dochter te hebben. Daar zijn ze nu achter. Ja, ze kwamen erachter omdat ze precies dezelfde snor heeft als Freddy. <lacht> en daarmee stond ze te stofzuigen op I want to break free. <lacht> de 538-ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.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 Mindshift. Dit this is this moment when everyday life is far away and happiness is so close and freedom and pleasure are limitless every moment de journey discover the new mindshift flow from tui cruises book 9 nights mediterranean from just 1899 euro. at your travel agency and at mindshift.com waarom ik graag met eurostar reis je kunt tot 1 uur voor vertrek je ticket omboeken zo kwam ik laatst een oude vlam tegen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 538, party tot duizend. Welke bijzondere dingen staan er in de agenda van Dualipa, Lipa, hoor je zo. 538, 710.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 Wat een overvolle agenda. 538. Hij gaat even over uh, ja, die van Dualipa, de agenda van Dua Lipa die je net hoorde. Het heeft dan even niks te maken met dat ze heel veel optredens heeft staan. Uiteindelijk wel, maar ik bedoel even wat anders. Maar, nou, ben jij een planner voor jezelf? Of ben je een, uh, het op zijn belooplader? Die, die, die, twee soorten mensen natuurlijk. Ik hoor wel bij team 1, team planner. Laatst nog was met mijn vriendin, een weekje naar Tenerife op vakantie. En dan, dan wil ik dus op, op dag 1 dat we aankomen, wil ik eigenlijk al weten wat we allemaal moeten doen voor het uitchecken, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Aan het einde van de vakantie. Wil dat, dat ik graag weten. Dan kan ik het vast een beetje inplannen in mijn gedachten. Vooruit denken. Uh, ja, dan kijkt mijn vriendin mij echt aan alsof ze water ziet branden. Dat zien we dan alweer. Uh, Dua Lipa, die je net is hoorde, heeft het nog erger. I'm obsessed with mijn schedule because I plan everything like I'd put in have a shower and get ready and you know everything is like down to the minute I just need to I need to like plan things so in order for me to be able to like do work and take care of me I like to plan things and that way I feel like I can I can do it all. je hebt ook in agenda dat ze gaat douchen ja Hopelijk staan er op die planning van Dua Lipa ook nog heel veel van dit soort ontzettende dikke hits om lekker op te feesten. Want dat is wel lekker, toch? Dua Lipa Levitating op 709. Het is de Party tot 1000. Radio 538 voor je zondagmiddag. Floris hier en Cool and The Gang naar de Far East Movement. Like a G6 op 708. 50 Neem ze de Party tot 1000 bij 538 met Cool en the Gang op 707. Een warm welkom. Dit is de zondagmiddag Party Radio 538, Fiesta Flores hier. En Kaliber zometeen naar deze Eric Pritz. Dikke Dikke Dance Classic 706. Voor Me. De 538 Party Top 1000. Editione zondagmiddag. Floris hier, wat gezellig dat je mee aftelt naar het nieuwe jaar... aan de hand van de duizend allerdikste partyhits aller tijden. Een manier tegen snurken die je waarschijnlijk nog niet kent. Hoor je zo, en ook dit. Zal meteen in de 538 Party Top 1000.